Renate Kok met het NOS Journaal. In Duitsland hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen. Zowel Duitsers als Polen deden mee aan het protest in de grensstad Frankfurt aan der Oder. Zo'n 1500 betogers verzamelden zich daar. Ze riepen in het Pools en Duits te woorden vrede en vrijheid. Organisatoren en de politie riepen demonstranten op om afstand te houden en een mondkapje te dragen. Maar die demonstranten gaven daar volgens persbureau DPA nauwelijks gehoor aan. Ook in Londen waren er protesten tegen de coronabeperkingen. In het centrum van de stad werden meer dan 60 mensen gearresteerd, schrijft The Guardian. En ook daar werden de coronaregels genegeerd. Burgemeester Jortsma van Eindhoven pleit voor een landelijke aanpak... om topdrukte in het centrum van steden tegen te gaan. Hij wil dat maandagavond in het Veiligheidsberaad bespreken. Joris Maas vreest voor een waterbed-effect... wanneer er per stad maatregelen worden genomen. Landelijke afstemming van maatregelen zou dat moeten tegengaan. Als gevolg van de drukte door Black Friday... moesten ook vandaag winkels in verschillende grote steden eerder dicht. Oproepen om niet meer naar de stad te komen haalde niets uit. In 4 heeft de politie drie jongens opgepakt... vanwege zware dierenmishandeling. De jongens van 15 en 16 plaatsten filmpjes daarvan op internet. Te zien was onder andere dat een egel in een put werd geduwd... en een kat aan zijn staart in het water werd gegooid. De filmpjes werden massaal gedeeld, inclusief de namen van de verdachten... die daarop weer bedreigd werden. De jongens zijn inmiddels aangehouden en worden verhoord. Schaatsster Femke Kok heeft op de NK Sprint in Tiof zowel de 500 meter als de 1000 meter op haar naam gezet. En daarmee staat de 20-jarige Kok na de eerste dag aan de leiding in het klassement. Bij de mannen gaat hij een otterspeer aan de leiding. Op de 500 meter werd hij tweede, maar op de 1000 meter was hij de snelste. Hij reed een tijd van 1 minuut 7 en 99 honderdste. Het weer opklaringen Op veel plaatsen vriest het ook een graadje. Morgen dan geregeld zon. En het is fris met maximaal 4 graden. Maandag begint eerst nog koud, maar in de middag volgt de, volgt de regen. En daarna gaat de temperatuur oplopen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWD. Op de A10, de ring van Amsterdam, staat bij Amsterdam hemhavens 3 kilometer file. En de vertraging is daar 10 minuten.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 In al mijn dromen mee En op de mooiste plekjes Zag ik ons met z'n twee Kan aan iets anders denken Want elke dag en nacht Is het net of er op aarde Een engel is gebracht Jij en ik Als dat nog iets waar kon zijn Dan zouden we zelfs in de winter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 104,5 op de kabel en natuurlijk DAB Plus 6a en Digitaal Kanaal 40 uh, Ziggo. En uh, ja, daar hebben we hem weer. Beb en Bert. Ja hoor. Hallo, goedenavond. Ja. Goedenavond allemaal. Hoe is het daar? Nou ja, hoe zou ik het zeggen? We zitten, Beb en ik zitten heerlijk op de bank met z'n tweeën, Lekker onderuit. Lekker. Lekker tegen elkaar aan of? Nou, dat neemt niet, oh. houd een beetje afstand voor mij. Nou, oh, de verliefdheid is een beetje over. Ze <laughs> zit op het velletje. Oh. <laughs> <laughs> <laughs> en, kan, je, kan je niet even dat de open hard aan maken? Dat is ja. wat ik net even het Wat zeg je, je wat? We hebben geen open <laughs> Nou <Geen laughs> ah, ja, Dan kruip je dadelijk vanzelf tegen dat velletje aan. Ja, zo is het. Hey. <laughs> Hey, hoe, is, uh, hoe is jullie week verlopen? Nou, ja, dat zou ik zeggen. Ja, de, uh, wij doen net z'n vorige week zeg maar redelijk rustig. Ja. Want uh, ja, we, we, we, we, we kunnen een beetje uit ons neus zitten eten, zeg maar. Zoals dat heet. Dus, ja, ja. We zitten gewoon... ja dan hoef met de meeste morgen niet er gaan uh... ja. <laughs> ja. Dan heb je in ieder geval nog een beetje orenzoen over, hè? Uh, ja, zo is het. Ja. Nee, maar kijk, wat is het? Kijk, ons café, dat weet je natuurlijk, ja. dan is het gewoon dicht, ik, ik zie het. wij zien het echt, echt niet meer dat het open gaat, weet je, wat, wat nee. worden we? Nou nee, ja, dat is inderdaad, uh, ja, ik vind het een vreemde zaak. Ja, nou, uh, ja, die dat, dat, zaak wij, wij van vinden ons is wij, vreemd. Vinden, wij vinden hem zeer vreemd, maar ja, we maken ons er maar niet meer over Nee, hand nou, nou. ja, maar op, hou op, af, Wel, nee, dat is uh, slecht voor de bloeddruk. Zo is dat, daar dat, dat, dat worden we allemaal niet blij van. Nee. nee, maar kijk, ja, weet je, een paar collega's van ons hadden ook allemaal pro ja, mogelijkheden om een beetje inkomen te werven zonder dat de zaak open gaat. Laatst ook nog iemand, die, die ging allemaal bier de inflaties in, in, in, in, in, in, in de tas verkopen, weet je. Ja, leuk, ja, weet je, je kan net je, een beetje misschien je gas en elektra betalen of zo, maar hij heeft ja. het ook op. Ja, inderdaad, het is, het is eigenlijk een biertje to go, hè. Ja, zeker weten. Een biertje to go, ja. ja, dat vind ik wel ja. ja. goed dat niet gaan doen, hè? biertje to go, ja. ja, ja. <laughs> Alsof je een biertje achter het stuur mag hebben. <laughs> ja, dat is het. Ah, ja, dat krijg je daar weer problemen mee. Ja. ja. Wat dat betreft is het gewoon, ja, is het al aan poepelen mij. zullen we zeggen, het is gewoon ja, niks. Het enige wat ik wel vertrouw is, wel een hoor. Ach, ik heb maar... weer gehoord nou, dat het allemaal weer uh, allemaal bewezen is dat het allemaal niks helpt. Het is onzin, ja. ja onzin. ja. Ja. Je wordt de ziek van dus je niet uitkijkt, Kun je iedereen ja. ja, ik, ik, ik, ik, ik zit met te bedenken, hè, want je, je moet altijd eh, goed ventileren hè, vanwege ja. de kool, uh, koolmonoxidevergiftiging, uh, zeg maar. Ja. ja. ja en, en, en in principe ben je dat nu aan het doen. Ja, ja absoluut. Hoe is het. Absoluut. Nou, dat zijn de geleerden het gewoon overeens geworden. Dat het allemaal nergens op hart. Nee. En toch blijven ze het vast vasthouden ja. ja, want het is, uh, het is toch de, de, de vele stof hè, die je inademt, of tenminste uitademt. Uh, ja, die, die, die adem je toch weer terug in. Zo ja, is het. het. Ja, maar iedereen... Maar, ik weet, je, weet je, het gekke is... Iedereen loopt met zo'n ding. En als je, als je de supermarkt binnenkomt... en je hebt hem niet op... dan kijken je ze aan oh, alsof je gewoon verraden bent. Ja, ja. Ik word er niet goed van. Of je in de nazietijdperk... weer nog zitten met z'n allen. Ja, ja. En dan die rare... Hoe heet het, hè? Die... Uh, uh, wat was het ook weer, die, die, die, die, die uh, politieke partij? Met het gedoe met die. Uh, oh, de... Terry Boudet bedoel je? Jonge, jonge, jonge. Nee, dit is, ook serieus. Het is echt een show... Ja, Forum ja, voor democratie is dat uh, van, uh, ja. van Hidding. Nou, vooral democratie. Schande <laughs> <laughs> de van de democratie, zeg maar. maar nou, nou, ja. Ik ben blij dat ik van muziek houd, Bert. Nou, bij jou. <laughs> Dat maar op, hoor. Ik zo heb er geen het. zin in. Ik ga ja. me er niet mee bemoeien. We hebben zojuist de, de, de, de hoes gezien van, uh, van onze nieuwe single. Van met Kees kom ik naar je toe. In ja. Okay. Dus, uh, ja. het is hartstikke leuk is die geworden. Oké. Het staat echt in de stapblokken, Want uh, uh, komende komende uh, weken volgende week. Ja, he? volgende week, week wat is het? Woensdag wordt die gelanceerd. Dan komt die uit. Nou, dus ik ben heel benieuwd wat die gaat doen. Want het is zo, zo leuk, leuk. Ja, want het is uh, aankomende woensdag. Of de week erop. nee. 2 december komt hij uit. 2 december, oké. Okay. Ja. ja. Dat is woord, dat. En dan, uh, ja, dan gaan we kijken wat hij gaat doen. Dan zullen we allerlei uh, interviews bij rare stations doen, net zoals bij jou. Ja. En, uh, ja, en hopelijk ook wat uh, van de nationale tv. Dat zou wel leuk zijn, met een vijf uur show. Of ja. Wat ja, dat zou inderdaad heel leuk zijn, ja. ja. Ja, dat zou zeker leuk zijn. Alhoewel we natuurlijk amper kunnen optreden daarmee. Maar goed, dat mag de pet niet drukken. En we gaan van de week gaan we ook nog eventjes gaan we een, uh, een special gaan we maken... Die, uh, die, uh, de TV de Gouden Saal. Ja, van TV de Gouden Gaat. Oké. Okay. TV de Gouden Geert. En dan gaan we een, een, een, een leuke uh, introductie naar eigenlijk de single gaan we opnemen. En dat gaan we nog wel even doen in ons eigen cafeetje. We hebben hem helemaal ingericht met allemaal kerstversiesels. Mooi. Maar ja, het is wel een beetje triest natuurlijk. Er zit geen hond, weet je. Dus nee, nee. Wij, wij zitten... Laat dus. staan, Ja, een Ja. hè. Ja, altijd Ja, gelijk heb je. Je weet het nooit. Nee. Dus uh, dat gaan we van de week nog eventjes doen. Oké. Okay. Uh, nou, ja. Volgende week als je me belt, jongen, dan heb jij hem al helemaal grijs gedraaid, die single ding. Ja, ja tuurlijk. Tuurlijk. Ja, nee. hey, Maar hij komt ook op uh, YouTube, toch? Ja, hij, hij komt op YouTube. YouTube. Ja. ja, zeker. Ja. Ja. Ja. Met, met een leuke clip erbij, hè? Wat zeg je? Ah, met een leuke clip erbij, toch? Ja. Heel zeker, leuke clip, zeker, zeker, echt een zeker, leuke We hebben ook in Amsterdam opgenomen en, uh, met, met de hele arslei en de hele rambankse glazen ja. erbij. Geweldig, ja. Ja, nee, maar dat, dat he, houdt er een beetje de Hollandse gezelligheid erin, toch? Absoluut. Het blijft zoals ik altijd zeg. Gehaktballenmuziek. Oer-Hollands. Ja, heerlijk. Ja. Mensen denken wel dat het gewoon allemaal carnaval is, maar het is het niet. Het is gewoon de polka, zoals je vroeger altijd... Ja, maar jij hebt het over gehakt, maar ja, en hij komt er woensdag uit. Dus ik denk, nou, woensdag gehaktdag. Ja, zou is het. als je er nog geen gehakt? We gaan er tegenaan. Helemaal, dat gaan we zeker doen. En ik wens jou met mijn bippie ook veel bijdelschap, jongen, want je was hier lekker van de week in, zei je. Dus ja, mensen, we gaan weer eventjes gewoon even een hart onderzoek steken. Die jongen moet weer even gezond worden. Zo is het. Ik vind corona mensen hoor, dat was het niet. nee, gelukkig niet zeg. Ah, op zich, dat beginnen we niet aan. <laughs> dat doen we niet aan. <laughs> we gaan weer afsluiten met onze bekende en beroemde en hele wijze spreuk. In de zeggen en ik altijd. Je weet het niet. Paraplu. Ja, je parafloei! <laughs> <Ja, je paraplu. laughs> Tot volgende week, Tot de volgende week, hè? Dag hoor. Dag. Dag. Hoi, hoi. Hoi.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 Ze ligt tegen het lijf, en zei: Zeg, met jij was toch dood? Och, ja, je zegt het niet, ik denk het niet. Ja, je weet het niet, je weet het niet. Het kan ook allemaal nog net een dingje anders zijn. Ja, je weet het niet, je weet het niet. Het is maar net hoe jij het zelf ziet. Opa Piet dacht heel spontaan, laat mij die feestjes ondergaan, want met zo'n kop als perkament geeft niemand je nog een cent. Maar toen die bij kwam van de klus en zijn ogen opendeed, was er geen moer veranderd, maar had hij wel ineens cupcay? Oh, oh, oh, oh. Echt nou tieten! Oh ja! Het kan, kan op alle mannen, mannen dit een dikke anders zijn ja, je, ja, je weet het niet, je weet het niet Het is maar, maar net hoe jij het zelf ziet Ja of niet natuurlijk hè Ome Wil, die nam een pil Hij wou nog graag een keer van Bill. Hij keek spontaan zijn buurvrouw aan En dacht, ik laat me gaan Maar zij was niet van gisteren En ook niet van vandaag Dus voor het wist zat hij zelf Met een staande een maar... standaard, een antiek hangertje zal je bedoelen Je weet het niet, je weet het niet kan ook allemaal nog net een tiki jambes zijn Nee, je weet het niet, je weet het niet Het, ja. nee, het, niet, ja. het, niet, het is wel net hoe jij het zelf ziet Als je alles van tevoren hebt ja. is Dat geeft toch een geheim Ja, dat was de lol snel van vanaf Als zou het soms wel even prettig kunnen zijn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 Ja of niet? Jawel. Oh nee, toch niet. Daar zijn we weer en uh, ja, we hebben natuurlijk weer iemand aan de telefoon en dat is Frenkie. Frenkie, een hele goede avond. Een hele goede avond. Ja, ja, nou klinkt oh. het beter. Ja, dat is beter, oké, okay, gelukkig. Ja, ja, je kwam okay. heel erg hard uh, mijn oren de binnen, zeg maar. Oké, okay. dus, dus ik, ik, ik, ik kon eigenlijk... eruit te schreeuwen. Ja. <laughs> <laughs> hey, uh, ja, we bellen jou uh, natuurlijk vanwege je single dansen op de daken. Ja, zeker. Ja, ja. Ja, een beetje ja. een beetje rare tijd nu, maar... <laughs> ja, ja, goed. Uh, uh, uh, uh, voor ons misschien wel, want misschien voor Sinterklaas is uh, Kornuiten ja. misschien niet. Nee, die niet. Dus misschien ja, is er wel weer een mooie tijd voor hun. Um, ja. Uh... <laughs> ja, ja, nou, ja, ja, daar heb je gelijk in. Ja. Wat, uh, ja uh, hoe, hoe, is, uh, hoe is het idee ontstaan? Ja, het idee is, zo, uh, is eigenlijk een idee van, uh, van Billy Dans geweest. Uh, hij heeft het nummer geschreven, uh, in ieder geval de complette dan. En ja. uh, Jeroen Rusje en Rutger Karnis hebben dan uh, het, uh, het refrein geschreven daarvan. Uh, het idee achter het liedje is, nou ja, goed, we raken allemaal wel eens vers, uh, verstrengeld in die dagelijkse slur van, van, van, de, van de snelheid van het leven. Ja. Het werken, het moeten, het, het, het eigenlijk niet toekomen. Aan, onze, ...aan de dingen die we graag zouden willen doen. Onze dromen. Ja. Voor mij is dat dan bijvoorbeeld muziek maken. Ja. En uh, met dit liedje wil ik eigenlijk zeggen van... ...joh, uh, vergeet niet uh, je dromen na te leven. Ga erop uit, ga naar buiten. Ga, ga, ga, ga doen wat je leuk vindt. Ja. Uh, en, en, en, en we hebben het een beetje vertaald naar... Uh, ...ga naar buiten, ga dansen op de daken, zeg maar. Het as, ja, eh, ga ja. naar buiten. Ja, ja, dat, uit. Dat, dat, ja, dat is zeker een belangrijk uh, standpunt, ja. zeg maar. He, want uh, ja... Uh, ...dagelijks leven inderdaad is, uh, is er weinig tijd om je eigen leuke dingen te doen. Dat is inderdaad waar. En, uh, ja, we moeten zoveel. Heel veel verwacht. We worden allemaal van ons verwacht en we moeten het allemaal maar doen. En voor je het weet uh, ja, heb je geen tijd meer voor de dingen die je eigenlijk het liefst zou willen doen. Nee. Dus uh, ja, bij, bij deze voor iedereen een, een, een, een herinnering. Een leuke, leuke melodietje om, om niet te vergeten dat toch te gaan doen. Ja, inderdaad. Wat het ook is. Ja, nou ja, misschien eh, kan het dadelijk sowieso weer eh, een beetje begin eh, volgend jaar tegen de zomer. Eh, of tenminste, zomer. Ik hoop eh, eh, tegen het voorjaar. Dat het allemaal weer een beetje. Ja, ja. ja wat dat betreft wel inderdaad. Kijk, natuurlijk, het is nu. Uh, kijk, als als jouw uh, droom is om te, om, om te golfen of te tennissen, dan is ja. dat natuurlijk geen probleem. Maar ja, een, een leuk feestje of een dingetje, dat zit er nu helaas momenteel niet in. Nee. Uh, maar goed, we gaan er toch vanuit dat het we, wel gauw weer. Uh, dat we wel weer betere tijden krijgen, wat dat betreft. Uh, ik bedoel, natuurlijk gezondheid is nu uh, voor iedereen belangrijk. Ja, uh, ja, ja. ja want anders uh, ja. kunnen we sowieso niet dansen op de dagen. Pre precies, dus dat wordt het sowieso lastig. <laughs> en uh, ja, kijk, voor ons artiesten is het ook zo... Uh, ja, er valt ook weinig te dansen, uh, weinig, weinig op te treden. Ja, klopt. Maar uh, ja, als we volhouden, dan uh, komt er vast wel weer een tijd... ...dat dat wel weer kan en dan gaan we daar uh, extra van genieten natuurlijk. Ja, hé, hey, uh, kunnen mensen jou ergens nog vinden? Ja, ik ben thuis. Ja, zo, zo, zo. zo, zo. zo, zo. Nee, ja. nee, maar gewoon op de, de, ja, de social media. U kunt, kunt mij vinden op, op Facebook. Uh, ja. ik heb, mijn naam is Frankie Hulscher. Dan kunnen ze mij vinden. Dus Als ze zoeken op Frankie, dan, dan zullen ze mij ongetwijfeld uh, zien. Ze ja. kunnen mij kennen, hun profielfoto, denk ik. En uh, ja, Instagram zit ik vooral heel veel de laatste tijd. Dat is uh, Instagram. Dus ja, dat is helemaal hot, hè? He? Ja, precies, ja. precies. En, en uh, uh, ja, zeker ook wel makkelijk hoor. V vind ik. Facebook is ook nog steeds belangrijk, maar ik merk dat uh, de Instagram upcoming is. en Ja, ja. Uh, ja makkelijk is om, om leuke kleine dingetjes te delen. Ja. Ze, kunnen mij, uh, ze kunnen mij daar vinden onder uh, Frankie Goes to Hollywood. Okay. Niet te verwarren met Frankie Goes to Hollywood. <laughs> nee, maar dan kom je ergens anders terecht. Dan kom je ergens anders terecht inderdaad. Maar uh, nee, Frankie Goes to Hollywood. En dan kunnen ze daar uh, kunnen ze mij volgen voor leuke foto's en kleine filmpjes. En uh, alles wat ik uh, in het dagelijks leven een beetje doe qua, qua muziek. En uh, het volgen van mijn dromen, zeg maar. Ja, en uh, uh, zit, er, zit er nog wat in het verschiet? Uh, ben je nogal bezig met, uh, met een nieuwe single of uh, een ja, album? Of, uh, wat zijn ja, je vooruitzichten? Ja, mijn vooruitzichten, nou, mijn, mijn, mijn toekomst, plan ik een beetje nu, uh, zoals ik het nu zie, uh, ik ben bezig met, uh, met school. Daar doe ik uh, sound engineering. En uh, ja, dat is een beetje waar ik me op wil gaan richten. Dus ja. ik wil later ook uh, een beetje uh, muziek gaan maken voor anderen. Een beetje produceren voor anderen. Uh, en ja, uh, wat, wat, wat op de korte termijn betreft. Ik ben bezig met, uh, met een aantal nieuwe singles. Uh, ja. De tweede, dus die, die, uh, de opvolger, die ligt al klaar. Okay. Die uh, wil ik uh, die heeft die eigenlijk, de datum staat ook al vast. Het wordt uh, 3 maart. Komt hij uit? Ah, oké. Okay, via, ja. via, via dezelfde plugger. Ja, met het en, oog op uh, het feit. Sorry? Ik zeg met het oog wat, uh, wat er aan de hand is, bedoel je? Vandaar, de, nee, nee, nee, nee. vandaar dat hij in maart uitkomt? Nee, maar hij, kom, hij, kom, hij komt in maart, komt, hij, komt de nieuwe single uit, inderdaad. Ja, ja, ja. Nou ja, dat heb ik zo gedaan. Want deze is natuurlijk eigenlijk uh, uitgekomen. Uh, de release datum was uh, september. Ja. en uh, ja, dan denk ik, ja, misschien uh, maart een mooie tijd om, uh, om de opvolger te doen dan kunnen ja. mensen deze nog even, even genieten van dit nummer uh, heb ik ook nog even tijd om, om helemaal af te, te ronden het nummer, want hij is wat grote lijnen hij ja. 90%, 90 is af ik oh, okay. heb alleen een, uh, een refreintje wat nog ingezongen moet worden en dat wordt gedaan uh, mag ik ook wel verklappen door een uh, zangeres gaat dat gebeuren okay. en, uh, huh. ja, als, dat, als dat klaar is dan, uh, ja, dan, dan kunnen we hem in uh, maart naar buiten brengen, dan doen we hem gewoon weer via, via promotions weer Oh, Oké, okay. en uh, de, de, de, hoe heet de, wat is de titel daarvan? Dat wordt. Uh, de titel daar mag ik eigenlijk ook wel verklappen. Dat wordt. Uh, de titel wordt alles draait om me heen. Oké, okay. dan gaan we dat afwachten. Ja, het, ja, het wordt iets, iets ander liedje als deze. Uh, ik mag zeggen, we, het blijft ook wel een vrolijk liedje. Ja. Maar iets meer, uh, het wordt iets meer in staat van een funky, uh, funky popliedje. Oké. Okay. Dus, oh, uh, leuk, ja. ja. Dus dat is een beetje de, de, de planning voor uh, op korte termijn. Oké, okay. nou, dan gaan we dat ja. afwachten. Ja. Leuk en ik hoop ja, als hij uit is dat we weer, uh, weer even contact hebben. Lijkt me leuk. Ja, zeker. Ja, en uh, ik, ik hoop eigenlijk uh, dat we tegen de tijd ook wel weer uh, hier een beetje bezoek kunnen ontvangen. Ja. Uh, dat alles ja, weer dat een het, beetje uh, normaal gaat draaien Ja, want ja, dat blijft natuurlijk wel het leukste gewoon om uh, ja. inderdaad uh, een beetje gewoon face-to-face uh, -face, uh, zo'n interview te kunnen doen. Ja, de telefoon te is doen. ook prima hoor. Maar ik, ik ja, ja, zeg altijd, ja, uh, ja het, is, het is toch altijd wel eventjes anders als je, uh, ja... ...gewoon onder elkaar bent. Juist, ja, ja zeker. En, en je kan natuurlijk... Uh, kijk, nu, nu hebben we een, een, even een kort gesprekje hierover... Ja. ...en uh, als je natuurlijk een, in een uitzending komt... ...kun je misschien een, een, een, een uurtje langskomen... ...of hè, en, dan kun je net even iets meer, uh, iets meer vertellen. Nou heb ik ja. dit me niet zo heel veel te vertellen, want ik heb maar uh, één single. Dit is mijn, uh, mijn eerste single die ik uitbreng. Maar de volgende keer heb ik misschien wel... Uh, de debuutsingle? hoor. Ja, de debuutsingle. inderdaad. Ja, ja. Ja, ja, klopt, ja. Dus, uh, ja. Nou goed, ik hoop gewoon dat er inderdaad de dat dat kan en dan zullen we het ook zeker doen. Ah, oké. Hé Frenkie, ik zou zeggen, ja, kon er zelf aan. Oké, okay, nou ik wil u alvast in ieder geval uh, hartelijk bedanken voor uh, de support van de single en voor het draaien. Ja, graag gedaan. En uh, yes, nou, beste luisteraars, dan gaan jullie nu luisteren naar de debuutsingel van Frenkie met Dansen op de Raken. Komt ie. Yes. Hé, hey, dankjewel. Goed weekend. Heel ja, bedankt. Heel goed weekend. Hoi, hoi. Dankjewel. Hoi, hoi. Al maanden lang zit ik in de sleur. De laatste tijd mis ik mijn beur. En ik weet niet wat ik kan doen, maar ik kijk naar het gat van de deur. Ik zit op mijn werk, het is dat het moet. Anders zou ik hier weer gaan voor Goed, Zie ik te denken, maar niemand die het doet. En alleen het idee dat ik zo lang moet. Dus ik zeg, hé, hey, ik ga. Mijn droom achterna.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 op de daken. Frenkie was dit. En we gaan lekker naar de drie op rij van Fred Heij. Blijf erbij tot 8 uur. Entertainment for you. De drie op rij van Fred Heij. get to tell him Met uh, Eruption en 1978, I Can Stand the Rain. En uh, natuurlijk uh, als tweede was dat Oscar Harris en A Song for the Children. En dit was Mike and the Mechanics. En The Living Years en and... Frans, goedenavond. Vertel me de waarheid. Goedenavond. Goedenavond. Hoe ja. is het met jullie? Ja, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ja. Gelukkig uh, allemaal nog gezond en uh, ja, we mogen nog, uh, nog niet klagen, laten we het zo zeggen. Goed. Hallo? Hallo? Ja, natuurlijk weg. Oh ja, ik, weg. <laughs> oh, ja, ja. Ik, ik, ik hoorde even een kleine hapering ertussen, ja. <laughs> ja. Oké. Okay. Hey, alles is nog gezond, we mogen alles nog doen, Frans. Ik hoop ja, bij jou ook. Ja. ja, gelukkig wel. Gelukkig wel. Het is, het is alleen nog wat minder door de corona, maar voor de rest allemaal, uh, allemaal goed. Ja, nou dat, dat is sowieso het belangrijkste. Dan kunnen we dadelijk nog verder toch? Ja. Hey. Ik hoop toch wat gaat nog gebeuren. Ja, nou, dat hoop ik ook inderdaad, want eh, het heeft lang genoeg geduurd. Vind ik ook, vind ik ook. Hé, hey, uh, de single, vertel me de waarheid. Ja. Vertel eens. Ik, uh, ja, ik heb uh, <laughs> hem uh, laten maken door uh, Manfred Jongenelis. Ja. Uh, we zijn uh, samen, hebben we de tekst geschreven van Vertel de Waarheid. Uh, een Beetje hier en daar afgepikt van, van andere nummers. Ja. In de zinnetjes. En uh, ja, ik mag toch zeggen dat het uh, toch wel een, een leuk nummer geworden is. Nou, naar, uh, we zijn er toch wel een tijdje mee bezig geweest. Ja. En uh, ik heb eigenlijk een beetje mijn pijlen gericht op de kroegen. Ja. Voor dit nummer, want het is toch wel ja. een beetje een kroegnummer. En uh, ja, verkeerde, verkeerde periode, hè? Ja, maar ja, dat, dat zeg ik, ja, dat, daar hebben we uh, geen, uh, geen invloed op. Uh. Ja, ja, dingen die gebeuren, ja... Dat, dat, ja. Uit de onverwachte hoek, zeg maar. Ja, daar hebben we gewoon geen, geen grip op. Nee, klopt. Jammer genoeg. Ja. En, en ja, <laughs> hoe graag we dat ook zouden willen. Ik zeg, daarom zeg ik, laten we maar het beste ervan hopen En dat we het ja, zo snel mogelijk achter ons kunnen laten. Ja. En dat we weer verder kunnen met uh, ons eigen dingetje. Ja, nou ja, goed. Daar gaan we vanuit. Ik verwacht nog een goede maand. Uh, ik denk dat we dat de decembermaand ook te de kroegen dicht blijven. dat. Uh... ja volgend jaar met een frisse stad kunnen gaan beginnen. Ja, dat, uh, ik denk dat dat uh, inderdaad een beetje langzaam uh, uh, ja, toch wel open gaat. Ja. Uh, ook al, uh, ja. ja, is het een... Uh, maar is jammer van dat nummer, dat, dat het, uh, ja, het is wel landelijk gedraaid. Uh, dat dan weer wel. Ja. Uh, Nederland, België. Ja. Uh, ik hoor van mijn plugger, van Wennis de van der Kraan, dat, het, uh, dat hij het goed doet. In ja. Nederland en België. Nee, maar dat is... Alleen, ja, ja, dat vind ik toch het belangrijkste. En uh, ja, sowieso ook voor de, voor de mensen die de uh, clip kunnen, willen, willen bekijken, kunnen bekijken. Die kan uh, ja. uh, dat wel weer met YouTube-kanaal doen. Ja, oké. Okay. Je, je, je hebt gewoon een eigen YouTube-kanaal? Ja, Frans Eswin. Oké, okay. Eswin met S-H uh, en uh, W. Ja, A-S-H, -S W-I-N, ja. Ja, dat, uh, dat, uh, dat er niet... Uh... Dan is dadelijk niet de ASW-indrukken. Ja, misschien dat het dan oh. ook komt. Dat weet ik niet. Maar... Nou ja, sommigen denken Ashwin dat het met een E begint. Maar... Ja, ja, dat, dat zou we ook nog kunnen. Ja. <laughs> ja. Maar het is echt met een A. Ja, en sommigen ook Frank, Frank, uh, ja, Frans. Ja, in dit geval als ze Frans-Ashwin-indrukken... Uh, Frans dan, uh, dan komt dat helemaal goed. Uh, ja, helemaal goed. Ja, en de, en de social media kanalen bezit je dat ook nog? Ja, ik, uh, ik heb een, een website, ook fransessen.nl, uh, Facebook, uh, Instagram, Twitter, dus ja, ik heb eigenlijk in principe alle mediakanalen. Oké, okay, eigenlijk, uh, ja, inderdaad, uh, alle uh, kanalen. En uh, ja, wat, wat, wat zijn uh, in ieder geval uh, je vooruitzichten, uh, Frans? Nou, ik, ik, ik, ik, ik zou graag nog een ander nummer willen uitbrengen, maar dan, uh, ja, ik, ik, ik heb eerst gewacht eigenlijk tot hoe, hoe dit zou gaan lopen. Ja. En ik moet toch ook gaan wachten wat de corona gaat doen. Ja, ja dat is inderdaad... Uh, ja. Even de hè, die ertussen staan. Nou, ja, daar ben ik echt vooral van natuurlijk. Ja, ja, ja. Maar ideeën zijn er wel? Uh, ik heb wel een idee in mijn hoofd al zitten. Maar ja, nogmaals, ik moet even afwachten hoe dat allemaal gaat verlopen. Dat, uh, dat weten we dus nog niet. Nee. Oké, okay, uh, Frans, dan gaan we hem lekker draaien, denk ik. Is goed. Nog, eh, nog eventjes voor het nieuws van, eh, van 8 uur. En, ja, ik zou zeggen... Eh, eh, ...kondig hem zelf aan. Is goed. Dames en heren, mijn, nieuwe, laatste, mijn laatste nieuwe single, ...Frans Eschelon vertel de waarheid. Oké. Okay. Dan wens ik jou een heel goed weekend, Frans. Hetzelfde. Dank jullie wel. Een heel leuk succes met jullie programma. Hey, Dank je wel, hè. Dank je wel. Hoi, hoi. Hier is iets aan de hand... Ik begrijp niet, niet hoe dit zo nog ver kon komen. Door jou ben ik mezelf iets, waar ben ik in beland? Wat is er nu nog over, van die dromen? Maar ik laat je goed toch maar weten, doe vooral wat je moet doen. Maar kom niet, niet, niet terug, al heb je zoveel spellen ik wil het niet proberen, niet eens voor een hoe je moet. Want samen zijn er is verleden Vertel de waarheid nu maar ik ben al lang met je klaar Leef je leven maar zoals jij dat wil Ga maar je eigen gang, die wist ik toch al lang Je hebt al zoveel tijd verspild Bevinde ben ik wat feit, dus doe je de hoogste tijd dat je weggaat, ver bij mij vandaan. Laat mij nu maar alleen, want ik ben niet van steen. Laat mij maar gaan en leef je eigen leven. De hadden veel versproken, maar er werd geen woord gezegd. Ik mocht me met jouw leven niet bemoeien. Het is te lang geleden dat je mij echt hebt geraakt. Je denkt toch niet dat mij dit nog kan roeien? De tranen in je ogen zijn niet meer voor mij bedoeld Maar net op tijd gingen mijn ogen open Ach wat maakt het uit, je kijkt maar wat je doet Ik vraag me af waar is het misgelopen Tel de waarheid nu maar, ik ben al lang met je klaar. Leef je leven maar zoals jij dat vindt. Ga maar je eigen gang, die wist ik toch al lang. Je hebt al zoveel tijd verspild. Mijn vrienden ben ik al kwijt, het is nu de hoogste tijd dat je weggaat, ver bij mij vandaan. Laat mij nu maar alleen, want ik ben niet van steen. Laat mij maar gaan.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 Ja, vertel me de waarheid. En we gaan nog eventjes een plaatje draaien. En dat is uh, uh, Belinda Kineer, Dans met mij, aangevraagd door Jeroen. Jeroen, leuk dat je luistert. Hier is hij. Now, Billy Ray Cyrus, and she's not crying anymore. There's the last supply to She used to cry when I come home late. She couldn't buy the lies I told. All she wanted was to be needed. Someone that she could call her on.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 Met dit uur sluiten we de uitzending af van uh, Entertainment voor You. Zou zeggen in ieder geval bedankt uh, voor het luisteren. En uh, ja, graag uh, hoor ik u over twee weken weer. Want met pakjes avond zijn we er even niet. De muziek wel natuurlijk. Zou zeggen, uh, ook dan, luister lekker mee. Natuurlijk uh, ook als u uh, ja, denkt van nou, uh, hey, ik, ik hou een beetje van de love songs. Kun je altijd nog uh, woensdag uh, luisteren natuurlijk samengesteld. Alle love songs. Tussen 10 en 12 op de woensdag. Ik zou zeggen tot over twee weken. Groetjes, bye bye. En een goed weekend. Another tear would never fall Cause I'd give all of my all If we could work things out somehow But she's not crying anymore And she ain't lonely anymore